In Rusland zijn het op de G20-top in China nog niet eens geworden over een bestand in Syrië. De ministers van Buitenlandse Zaken Kerry en Lavrov proberen de laatste obstakels weg te nemen voor een bestand, zodat de hulpverlening naar belegerde steden op gang kan komen. Gisteren leek het erop dat er een akkoord binnen handbereik was. De VS eist dat Rusland Syrië zo ver krijgt dat alleen nog doelen van IS worden aangevallen. Nu bestoken Syrië en Rusland ook de gematigde rebellen. Later vandaag praten de presidenten Obama en Poetin over de de vier technische universiteiten in Nederland kunnen de toestroom van studenten niet meer aan en dreigen met een studentenstop. De universiteiten zeggen in het AD dat de collegezalen uitpuilen en dat er te weinig docenten zijn. Ze willen extra geld van minister Bussemaker om de problemen op te lossen. Het aantal studenten in Delft, Eindhoven, Enschede en Wageningen groeide in tien jaar tijd van 32.000 naar 53.000. De minister zegt dat ze niet van plan is om de technische universiteiten extra geld te geven. Als ze een numerus fixus moeten invoeren om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, dan moeten die universiteiten dat maar doen, zegt ze. Justitie wil een schikking treffen met de NS-dochterbedrijven Abelio en Cubas... over het gerommel bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Abellio zou de opdracht krijgen, maar later bleek... dat er aan de NS vertrouwelijke informatie was doorgespeeld. Abellio raakte de opdracht daardoor kwijt. Uiteindelijk is het openbaar vervoer in handen van Arriva gekomen... Het OM besloot de NS te vervolgen voor omkoping, valsheid in geschriften... en schending van bedrijfsgeheimen. En gaat dus schikken met de dochterbedrijven. Voor hoeveel, dat is nog niet bekend. Het weer, veel bewolking, maar soms ook zon. In het binnenland kan er soms wat regen vallen. Maar later vanmiddag klaart het op. Het wordt zo'n 21 graden. Morgen in het oosten veel zon. In het westen meer bewolking. Het blijft vrijwel overal droog. En het kwik loopt dan op van 21 tot 25 graden. Dit was die FM. Dit is Kees Quaks van de ANWB. In de Randstad vielen rijden nog op de A2 Utrecht Amsterdam verknopent Holendrecht 5 kilometer. De A4 Den Haag Amsterdam verknopen niet meer meer 7. Op de A9 Alkmaar Amstelveen veen de Raasdorp 4. Op de A10 knopen niet weer meer watergas Voorknopen niet meer 4 kilometer. De verbindingsweg is dicht. En op de A10 knop, knopen Koemplein Watergas meer bij Oud-Zuid 4 kilometer. Tot zover. De verkeersinformatie.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 Ik ga er quien ser feliz esto no me gusta esto no me gusta es que yo sin ti y tú sin en with single van uh, Nicky Jam en uh, Enrique Iglesias.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 Dus ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM. Het De derde en laatste uur, Zandvoort, welkom en een uh, goede middag. Geniet er nog even van, hè? S Straks trouwens, na vijf uur, geen uh, entertainment voor jou. Nee, Fred zit op Ibiza. jongen, jonge, jonge, jonge. Nou, wel verdiend, hoor. Ja, zeker. Hier verdiende. is Redbox. Satellites, you're parasites Dit is de CEO van Redbox. Je hoorde America. Amerika. CFM, Race Radio, pit Report, pit Report. Ja, we hebben toch een uh, pit reportje, Wat Er valt weer heel wat uh, te melden over uh, de Formule 1. En dat waarschijnlijk met name over Max Verstappen en het gebeuren in Spaarwalt. Als je ook op Facebook kijkt, uh, Albert Jan, het blijft maar doorgaan, he, De verhalen daarover. Klopt. En uh, uh, Max Verstappen uh, hoeft, hoeft toch niet naar de psychiater. Al dus, Mickey Lauda...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 Oh formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballes pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé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 Tu es formidable, étais formidable. Nous étions formidables. Formidables. tu es formidable. Tu es si formidable. Formidable. Tu es formidable, tu es formidable. Tu es si En dat was de single van onze Zuiderbuur, Stromae. Je hoorde met Formidable. En hier is de SOS Band. ziek uit de jaren 80. hoorde de Sound of Succes, bent oftewel de SOS, bent. En just be good to me. CFM Race Radio, pit Report. Inmiddels acht minuten voor half vijf, Salford. Goedemiddag. En we schakelen wederom live over naar het park Salford. Naar Willem van deze, die een geweldige dag daar blijft op het circuit met hele mooie racers. En uh, ja, als het goed is, juist de uh, historische Formule 2 uh, Willem. Ja, dat klopt. die is ook juist afgepakt. Formule 2, ooit was dat het uh, voorportaal voor de Formule 1. Nou, er zijn nogal wat ouders van over, uh, historisch...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 Toen en nu nog steeds tijdens de historische races. Want op de tweede plaats uh, vinden we toch uh, Evans eveneens uh, actief in de march. En derde uh, werd dan eind. eindelijk uh, Chris, uh, nou, ik weet niet of Chris zijn voornemen uh, maar meestal Phil zelfs. En hij heet uh, Phil Hol, die eindigde derde eveneens in de march. Uh, Formule 2 uh, bestaat niet meer. We hebben nu GP2 in het voorprogramma van uh, de Formule 1. Maar de plannen zijn om die GP2 weer om te gaan lopen naar Formule 2. Dus wie weet uh, hebben we volgend jaar ook weer de Formule 2 in het voorprogramma van de Formule 1. Ja, dus zijn het natuurlijk uh, allemaal historische auto's met uh, een behoorlijke waarde, mag ik uh, aannemen. Betekent het ook dat uh, de coureurs uh, wat voorzichtiger met het uh, materiaal om omgaan? Nou ja, de een wel en de ander niet. Je moet het zien, je hebt een start vooral van, nou in dit geval waren dat ruim twintig auto's. Nou, de een is een verzamelaar van mooie auto's en die vindt het leuk om er af en toe mee te rijden. En de ander is een verzamelaar, Maar ook ja, coureur in hart en nieren en die willen daar zo hard mogelijk mee rijden, even goed. En dan maakt het niet uit of het fout gaat.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 Pijn deed bij de man was een duik in het ego en duik in de portemonnee deed hem wat minder zin want vandaag reed hij weer om mee met een andere formule 1. Oké, okay, ja, dan heb je gewoon twee in de, in de, in de pitstraat staan. Nee, waarom niet? Ja. ja, uh, nou ja. Goed, uh, dag e dag twee uh, loopt het zo'n beetje op zijn eind. Het gaat nog door tot de half uur of half zeven. Even Bruto, maar morgen is het toch weer vroeg dag, hè?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 van meegekregen in de Europese. dat er een uh, Spitfire, zo'n bommenwerper. Uh, die in de oorlog actief uh, zijn geweest. en uh, voornamelijk met de bevrijding uh, van Normandië hier. hier heeft hij ook nog een uh, tochtje door de lucht gemaakt. en of dat morgen ook op de programma staat, weet ik niet. maar dat was een van de nevenactiviteiten die we gezien hebben vandaag hier. Ja, oké, okay, het is ook niet ontgaan hoor, want uh, hij kwam ook uh, over de studio heen. Daar is hier aan de hand. Ja, precies, hij was duidelijk hoorbaar ook. We keken even op de computer of op de kalender wat voor jaar het was. Maar goed, het viel mee. Ja. Oké, okay, morgenochtend weer vroegdag. Uh, jij bent er morgen ook weer de hele dag bij. Jazeker. En, en wij zien elkaar straks bij de parade. Ja, ik uh, ga zorgen dat jullie een uh, warm welkom krijgen. Hé, hey, hartstikke mooi Willem. Hartstikke mooi Willem. Wij zeggen tot straks. Je ziet Bye. ons op het circuit. Tot, tot. Hoi, dat was Willem voor van deze vanaf het circuitpark zo voort. We gaan ons langzaam maar zeker op maken, voort naar voor parade nummer 78 dat is de CFM-auto. I I no I I I I is was told when I get older, all my fears would shrink But now I'm insecure and I care what people think is blurry face and i care what you think wish we could turn back time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 But now they're laughing at the face saying, Wake up, you need to make money. We used to play for ten. We used to play for ten. wake up, you need the money. is 21 Pilots. En stressed out. Het is inmiddels half vijf, het dier van de week. Deze week hebben we een nieuwe, na Dolly. Ja, het is tijd voor Bailey. Het dier van deze week is Bailey. Bailey is een leuke jonge dame van ongeveer twee jaar. Bailey is van het voorjaar bij het asiel binnengebracht... samen met haar twee kittens...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 It's a cup and I submerge I'm swimming in a circle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 Het mooie gedicht van de dag. Dank je wel, Albert-Jan. En hij mag weer aan de bak vanavond. Hij mag weer aan de bak. Hij mag weer hij aan staat de bak. Hij ja. gaat al te trappelen. Tijdens uh, inderdaad uh, de parade. Nou had je vroeger op de radio de paradeplaats. Ja, ja, Klopt. nou speciaal voor vanavond dan de paradeplaats bij CFM. Hier is I Can Go for That.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 Vanaf het circuit en dan zijn we ongeveer tien uh, minuten aan een kwartier later aankomen op het Raadhuisplein. En Ton uh, melde dat uh, de biertap om zes uur geopend gaat worden. Dat is uh, niet voor ons, want jij bent de navigator. En, Zo is en, dat. En, uh, ik, ik moet achter het stuur. Jij bent de driver. Dus, dus wij beginnen iets, iets later <laughs> uh, aan het dat bier. Dat bedoel ik. Heel verstandig. Nou, wij zeggen tot uh, volgende week. Dan tot volgende zijn week. Weer. Morgen. Morgen hebben we...